...met het NOS Journaal. Maar dat minister Asscher niet wil overgaan... ...tot een gesubsidieerde peuteropvang... ...van 16 uur per week. De Sociaal Economische Raad adviseert alle kinderen... ...tussen de 2 en 4 ...wekelijks vier dagdelen op te vangen. Maar dat is volgens de SER wenselijk... ...voor de ontwikkeling van de peuters. En dat levert ook nog banen op. Asscher is het eens met de SER... ...dat extra opvang grote voordelen biedt. Maar hij vindt 16 uur per week te duur.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 Vrouwenrechtenactivisten wijzen erop dat het merendeel van de vrouwen in deze landen nauwelijks de keuze hebben om zwanger te worden of niet. Ze hebben geen toegang tot de anticonceptiepil, condooms of een abortus en veel zwangerschappen zijn het gevolg van verkrachting. Voetballer Mounir El Hamdouaï vertrekt per direct bij AZ. El Hamdouaï spreekt in een eind oktober een contract om tot het einde van het seizoen te spelen in Alkmaar. Maar nu vertrekt hij na nou amper drie maanden naar Salal in Qatar. De directeur van AZ is verbaasd over het plotselinge besluit. Had in oktober wel afgesproken met Elham Douy dat hij in de winterstop weg mocht. Het weer in het westen vrij zondag. In het oosten meer bewolking, overal droog en 6 tot 9 graden. Morgen meer bewolking en af en toe regen. En ook dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 We zijn de Lady in Red, Christenburg. Ja. Wat een mooi nummer inderdaad. Past eigenlijk wel een beetje bij de ja. politieke voorkeur van de Ja, de Lady in Red in, in dit geval is ja. in black, maar is wel van de, van de rode partij. Hè? Maar zo mag ik het wel zeggen. Ja, ja, ja. Ja, van de Partij wel... van de Arbeid. Ja. Ushi Rietkerk, goedemorgen. Goedemorgen. Van de Partij van de Arbeid. En Willem Paap van Sociaal Zandvoort. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Allebei in de linkse hoek, zeg maar. En uh, we gingen het ook uh, hebben over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 is... Nou, bijvoorbeeld het groen, dat ligt heel ja. sterk bij Sociaal Zandvoort. En dat is voor ons ook een, een item waar we zeer uh, op, op, op kijken. Zijn jullie daar tevreden is? over hoe dat in Zandvoort begint? Uh, nou, uh, ja, nou ja, uh, het begint. Het begint het is een te begin. komen. Het uh, ja, begint te zijn komen. Voor. He, we hebben een, uh, een bomenplan is aangenomen door de, uh, door de raad uh, de afgelopen begroting. Dat is een tienjarenplan, want bomen zijn hartstikke duur. Hè? Als je het allemaal echt goed wil hebben op de ja. kwaliteit, dan uh, is dat verschillend uh, duur. Dus dan moet je echt jaren voor uittrekken hoe je dat eenmaal op pijl hebt. Want als je uh, momenteel kijkt in hoe de bomen erbij staan, dat is uh, slecht. Dat ja, is altijd als duurig een handicap, hè? Ja, ja, slecht onderhoud, uh, verkeerd geplant. Hè? Dus de ruimte om de bomen heen, hè? Die, moet, die moet goede ruimtes hebben. Nou, dat Veen. mis je vaak. Veel bomen zijn er weg na die storm. Ja. Ja, ook. En die en... moeten dus ook eigenlijk allemaal vervangen worden. En daar is dus een jarenplan voor afgesproken. Oh. Om... En vroeger, vroeger dacht men altijd: als we nou gaan toppen, he, de top van de boom afhalen, dan groeit hij niet meer hoger. Nou, dat klopt ook wel. Maar het houdt wel in dat hij over een jaar of tien doodgaat. gaat. Ja.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 Ik denk, de kiezers hebben gekozen voor OPZ. Er kwamen vijf zetels uit. En, maar ja, goed. Dat, dat heb je regelmatig in, uh, in, in de raden. En dat verschrijving... Dat moeten we maar aan verder. hem zelf vragen. Ja, nou ja. hij is er Ja, precies. Ik denk ja. dat jullie dat aan hem moeten vragen. Ja, ja. Ja, waarom dat hij die, die move gemaakt heeft. Ja, maar die move zie je door, de heel, door heel Nederland. daar ja. gemeenten. Ik vind het de laatste vijf jaar heel erg rumoerig in, in, in gemeenteraden. In... in Wethouders. Vroeger was dat altijd een redelijk stabiel gebeuren. En nu bij het minste gering, Ze stappen ze op, hebben ze een probleem, de switchen ze van links helemaal naar rechts. Ja, maar dat is het laatste jaar, hè, Sire. Ja, het is, het is niet toch, wel heel erg, het, is niet het maakt het ook, uh, het is ook erg ongelooflijk. In de Kamer is dat zo, hè? Ja, ja, ja en hier de in de Kamer, hetzelfde. Ja, en hebben we daar, ja. Ja, ja. De, hebben de autograad ook meegemaakt en dat was in 2009, denk ik. Oh.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 Uh, gesproken, uh, dat zie je er in zand ook. mensen worden politiek bewuster. Um, dat moet ook ja. wel, want ze ja, moet ook, ook wel, stemmen tuurlijk. Ook allemaal. Ja, natuurlijk, vind de opkomst van dat stemmen, dat vind ik echt treurig. Ja, dat is laag, ja, treurig, dat is, dat is vind vind Maar dat geeft ook iets aan, hè? het geeft ja. aan dat mensen zoiets hebben van ze zoeken het maar uit, want niemand luistert naar me. Ja, nou kijk, die, die, die uh, stemming over die Oekraïne, ja. of die sovjet uh, is verbonden. Nou, goed, de taak ja, van goed. de politiek vind ik om daar iets aan te doen. Ja. Maar goed, jullie hebben uh, uh, voornemens voor uh, het nieuwe jaar. Uh, de Noem. PvdA heeft Noem. voornemens en Sociaal Zondwoord heeft voornemens natuurlijk. Hè. Noem eens wat. Uh, Antwerke samenwerking. Ja. Daar dat, hebben dat, dat, dat, dat we een mening geloven. En dat is ook uh, gezond. Uh, wij zijn uh, op uh, de manier uh, hoe het college het wil, zijn wij uh, zwaar op tegen. Want is uh, een uh, voorbeeld daarvan. Ja, alle ambtenaren in halen. Dat nou. is wat Zandvoort wil? Dat alles weggaat hier? Alle ambtenaren in halen. He, dat, wil is, he, dat wil dit college. Nou, daar zijn wij uh, zwaar op tegen. Waarom? Uh, waarom nou, op we, tegen. we hebben de angst uh, van als je uh, halen mijn vinger geeft, pak je jouw hand straks. En uh, voor het weten staat er onder Zandvoort gemeente Halen. En dat is de bedoeling niet. Daar, die als je dat, als als je daar dat dicht timmert in, in een goede algemeen? Ja, nou, dat, dat, ja, dat valt ze uh, bijna niet dicht Maar dat is gewoon het gevoel natuurlijk. van binnen bij jou? Ja, ja, ja. ja, ja. En, en uh, wat, wat belangrijk is, vinden, vinden wij, je, je ja. kan ook verder kijken naar andere gemeentes waar je uh, mee kan samenwerken. Het hoeft niet alleen maar halem-halem-halem te zijn. Hm. Dat kan ook... Uh, Bloemendaal. Ja. Hm. Uh, en Ossien, wat, wat vindt de PvdA nou, namelijk... daarvan?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 Maar het loket, de uitvoering en alles gewoon in Zandvoort blijft. Dan komt iemand hier uit halen en praten met betrokkenen. Kost dat niet ontzettend veel geld? Het, kost, het kost uiteraard geld. Op, het is toch op de het bedoeling dat er bezuinigd wordt? En het ja, maar dat er, er wordt ook bezuinigd. Er wordt hartstikke bezuinigd op het ja. ambtelijk apparaat. is sowieso heel erg bezuinigd de vorige periode. En uh, wij kunnen het niet meer volhouden om.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 Hoe heet die gemeente? Arti ja. ja, artikel. Kijk, ja. De, ja, precies. Dus um, ja, dat is ook iets wat me best ja. wel zorgen baart. Um, ja, want wanneer ja. Zandvoort zeg maar, daar dan bij zit, die wordt dan wel meegetrokken. Ja, die gaat dan mee. Die die wordt word in, in, in ja, het wordt in serviceapparaat. Ja, maar de het ondergang. is de bedoeling, wij besluiten wat er gebeurt in Zandvoort. Even Ik heel bazaal. We he. hebben ons eigen doelen, onze eigen ja. onderwerpen, waar wij, die wij belangrijk vinden, vooral het toerisme. Ah, Mensen meer het inkopen van kennis hè? En, en, en van service. Ja, ja, ja, precies. Ja, maar men hoeft niet alle ambtenaren naar te sturen. Voor. Ja. Alleen relevante uh, ambtenaren ja, ik, ik, die zouden dan hier moeten blijven. Ik, ik ja. kan me zo voorstellen als je het gaat over milieu.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 Uh, dat de overheid in Zondvoort uh, verschrikkelijk de pan uit uh, gaat reizen... omdat het duur gebouw leeg staat. Nou, dat, dat, dat, is, een dat is een ander punt. Daar ja, zijn oplossingen uh, voor te vinden, denk ik. Dat is natuurlijk... Uh, nee, dat is heel lastig. Oh. Zeker in Zondvoort, want dat moet je helemaal gaan verbouwen. Ja. Maar je, je, hebt maar je leest een... vaak in, uh, in gemeentes... die uh, uh, samen gaan werken met andere gemeentes... waardoor uh, het personeel naar een andere gemeente gaat...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 je moet, je moet een, een stuk papier klaar hebben liggen. Precies. Ja. Je moet een algemeen een andere iets hebben. Er moet het algemeen zijn, van, van Zandvoort. Ja. En vanuit die visie maak je de ja. Ja. ja. Maar is, ik, ik hoor dat het woord nieuwbouw vallen. Maar hebben we nog een plek waar gebouwd kan worden? Er kan toch ook iets afgebroken worden en een nieuw gebouw? Ja, dat is niet.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 Uh, op dit moment is het zo dat mensen... Hoe, hoe kunnen mensen ja. zien waar hun woning in valt, trouwens? Kun je ze opvragen? Ja, oh, opvragen. Kun je ze opvragen, ja. Kijk, ja. je hoort dat uh, door te geven als je daarom vraagt. Ja. Oké, okay. ja. Zij verplicht om dat uh, ja, ze te zeggen tegen jou. Ze hebben bij mij namelijk in de meterkast uh, iets... Brandwerend uh, ge, gemaakt. Nou ja, het gaat... Dat is een ander issue, denk ik. Ja, ja, het gaat ja, ja, ja. Eigenlijk... Ja, maar dat heeft ja. natuurlijk ook met uh, milieu te maken. Het ja. gaat eigenlijk voornamelijk om de dubbele ramen, alles wat waardoor ja. een huis minder ja. energie verbruikt. Ja. Ja. Ja. Iedereen betaalt heel veel energie. Nou, ik denk, nu vragen ze de mensen wie het wil,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 Ja, het telt door. Dus telt ja. door, hè? Ja. En nu, ik, voor je isolatie betaal je straks misschien wel 120 euro per maand. Maar in, uh, nou, dan, dan je is het toch de bedoeling dat je, je, je, je gas- en lichtrekening naar beneden gaat. Ja, dat is altijd de bedoeling ja. als je je huis... Ja, maar zoveel huis... ik... niet, weer. Nee, niet zoveel, maar... Niet als ze zeggen 40 euro meer huur, dan bespaar je niet nee, de 40 euro normaal natuurlijk. Dat krijg je nee, niet. Nee, nee, Kijk, nee. Maar dat zijn die slimmere geitjes van een uh, Nee, maar vandaar nieuwbouw. Ja. Ja. Dan ga je het steeds gewoon maar goed, Dus Dat, dat zijn uh, dat is, uh, de, de afspraken met de kei. Ja. Zijn er nog meer dingen waarvan je zegt dat is voor, voor ons heel belangrijk? Vluchtelingen. Ja, want we hebben het over is woonvoorzieningen. Zo. Ja. Maar het, het Rijk legt ja. ook nog het een en ander op, ja. hè, op dit gebied. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, plantige huis, hè, ja. Waar men eventueel uh, x-aantal gezinnen, hè, 10 dollar gezinnen, willen huisvesten tijdelijk. Nee, nee, nee. Ja. Hoe ver is dat? Geen idee. Nou, ze zijn ja. de burgemeester is net nog geweest om uh, met de betrokkenen en om, om te praten. <kwijnt>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 Ja. Waarmee het gedaan Is het gedaan niet zo dat worden? je niet eerst moet beslissen of ja. dat dat wel of niet nou, dat doorgaat? Dat dit, voordat zeggen. je ja. dan? Ja, het jongezorg. is een ingewikkeld... Welkom in Nederland, ja. uh, Het is een uh, heel goed. ingewikkeld... Het is nu even over Zandvoort, dus ik ja, vind want, dat, ja. Kijk, dit wordt op je bordje gegooid straks. En het is, dan stieke, is het dus al beslist. Het is uh, stik of slip. Nee, want de raad uiteindelijk beslist. Nee, nou, nee het, is ja, het is een college aangelegenheid. Maar waarom is er dan nu al geld uitgegeven en wordt er al nu al dingen gedaan? Omdat ze weten hoeveel mensen erin passen. Maar ja. Ja, is het onder kleinschalige opvang? Kleinschalig, 80 ja. uh, mensen, 60 tot 80 uh, mensen zouden erin kunnen. En voor een en dan maximaal aan twee, jaren. Jaren. Dat twee jaar? Ja, en dan wordt nee, het. Maar, maar weet... kijk, die twee jaar, dat is het gevaar ervan. Uh, Daarna moet je zeggen: als ze nee, nee, nee, plaatsen. Maar zegt dat er uh, vier personen of uh, vier gezinnen uh, ergens werd, uh, gehuisvest worden in Maastricht, uh, daar is uh, op dat moment uh, vier woningen vrij. Nou, dan gaan er vier uit, over een half jaar. Dan komen er weer vier nieuwe. En ja. dan weer voor twee jaar. Ja. Ja. Wat, wat zo blijft af... het kringetje. Maar ja. zo ja. kan ja. het tientallen jaren doorgaan natuurlijk. En daar moet er duidelijkheid tegeven. in komen. Van... Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Ja. Ben je als gemeente op een gegeven moment verplicht om die mensen ook definitieve huisvesting aan te bieden. Nou, je hebt een kwotum. 40 uh, voor dit jaar uh, ja. moeten de definitieve huisvesting uh, krijgen. 20 is dus uh, 20 het eerste uh, half jaar en 26 tweede, dacht ik. Of 23. Ja. Maar dat brengt onze hele woningzoekende ja, maar... lijstje. Maakt dat natuurlijk niet klein. Nee, precies. Maar dat is ook een probleem bij alle gemeenten: dat uh, de woningzoekende langer moet wachten. En dat is toch iets waarover nagedacht wordt. Hoe lossen we dat op? Kunnen we op een andere manier woningen neerzetten die.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 Nee, maar daar goed, moet ook uh, naar gekeken worden. Hè. Nou, nou, We moeten niet alleen maar blind naar het plantingshuis uh, kijken. Nee. Hè, maar je moet naar meer opties kijken. Waar zijn die mogelijkheden? Nee. Ja, wat is een betere investering? Ja. daar gaat het natuurlijk ja. ook om. Hè. Wat is, wat is ja. een, een, een investering waarvan je later kunt zeggen, want zo'n prefabwoning, ja, die kun je Ik waarschijnlijk... Kan je anders voor gebruiken je, later? Ja, ja. ja, die kun je later ook weer inzetten. Ja. Want wat, wat is er, dat plantiekenhuis, dat, is, dat, is, dat staat daar, maar is daar ooit alles over bedacht, behalve dan nu de vluchtelingen, wat daarmee gebeuren Ik, heb geen, nee, niet, ik uh, heb geen idee. Nou, ik heb ja. geen idee. Nou, dus he. ja, het, het, het, ja, het is van de gemeente, uh, ja, het is stichting. Het van de stichting, ja. ja. Okay. Wat Want ze daarmee willen weet We de een de stukje de muziek draaien en dan gaan we zo direct weer verder met het gesprek. Ja, Dag Dini. Hoi Trees. Up on the street, it sounds so familiar Great expectations, everybody's watching you People you meet, they are You like you're something new. Ik nou verder met Oesje Rindkerk van de PvdA en een paar van Sociaal Zandvoort. Het sociale blok, zeg maar, uh, vandaag als politiek uh, ja, onderwerp ja. in hoe de de Zandvoort. Ja. Ik had gehoopt dat er nog mensen zouden komen naar uh, Hoogland die wat wilden vragen of zo, maar dat is niet gelukt ja. uh, helaas. Nou, dat doe jij het toch. Het. Nou, dat doen wij. <laughs> ja, wij vragen wel, uh. ja. Ja, we hebben het gehad over de huisvesting. Uh, dat blijft een lastig issue, ook zeker in Zandvoort. Ja.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 Marineren of hoe je is het ook okay? bekijkt. Nou ja, kijk, we hebben. Uh, Gertone heeft daar ook uh, um, bij monden van mij heel duidelijk laten weten. we hebben een dualisme en dit, dit, dit is geen dualisme meer. Ze vragen dus constant advies. Dat is wat het, wat het college doet op dit moment. Um,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 In wat dat betreft, ze willen niet uh, hele stukken opnieuw schrijven nadat het in de raad geweest is. Maar mag ik het anders uitleggen? Hmm? Ja? Het college gaat eerst naar de coalitie, vraagt hoe, hoe, de, hoe denken we ja, erover? Ja, dat, dat, dat is even, even duidelijk. Dat mogen ze. He? En uh, uh, daarna komt het in de raad, want dan weet men ongeveer van uh, wat, ja. hoe, uh, hoe de coalitie erover denkt. Ja, en dan is de machtsblok uh, tegenover uh, uh, acht.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 En dat is wat deze nee, raad. Maar natuurlijk... wees, wees eens wat duidelijker, want dit, dit, dit, iedereen heeft wel. Eens... Nou ja, als je als je, eh, als je Nou, bijvoorbeeld eh, eh, maakt niet uit welk onderwerp. Ze leggen het neer van tevoren bij de raad in een besloten informatie. Of mag dat? Nou ja, dat mag zeker, natuurlijk.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 Daadkracht op dat niet punt. Visie. niet. genoeg visie. Nou, soms wel, ja, ja, soms niet. Soms wel, soms niet. Ja. En ja, dat wat ik wel ik vind. Probeer, uh, We, ik probeer iets te. Ja, ik ik, nou, ik, ik, ja, ik, ik voel verlangs het wel waar het heen gaat, maar. Uh, als je goede ouderen wil zien. Meer je, maar, je je goeie goeie power, ja, absoluut. Misschien is dat het. Meer power, de daadkracht. Ze zijn niet daadkrachtig genoeg.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 Dat is het ja, probleem. Ja, ze, zijn ja. niet, ze zijn echt een blok. Ja. Ja. We hadden het tijdens de muziek net over de effecten van de landelijke politiek. Ook op de lokale politiek. Dat speelt natuurlijk zeker in de Ja, zeker. Rok. Zeker na de laatste verkiezingen. Zeker na de laatste verkiezingen is ook een duidelijk resultaat, denk ik, van de landelijke politiek. Is het daar niet zelfstandig voor jullie om...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 om de toerist makkelijker naar Anuiden te uh, laten rijden. Ja, weet je, zo'n zo potje is natuurlijk voor, voor de, de regio. Ja. Ja. Dat is het punt. Ja, de ene je... keer gebeurt er hier wat, en de andere keer gebeurt er daar wat. Nou, we ja. hebben in het verleden, heeft de PvdA een aantal jaren geleden... een onderzoek laten doen om bijvoorbeeld de Zandvoertselaan te verbreden. Ja. Om daar ook een soort busbaan neer te leggen. Dat uh, de bussen door kunnen rijden. Maar dat is dus onmogelijk gebleken. Ja. Omdat er huizen staan. Er ja. zijn eigenaren. Ja. Ik bedoel, kijk naar de middenboulevard. Eigenaren zeggen nee. En dan, dan gebeurt dan het, het we gewoon niet. moeten laten liggen? Nou, bijvoorbeeld ja. hebben, hebben we ook nog naar gekeken. Of daar wat mogelijk is. Ja. Maar dat is dus allemaal niet nee, nee. haalbaar. In Heemstede kom je te alle tijden, wat je ook doet, in het droog. Ja, klopt. Ja, ja. ja. Dus,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 ...straks ja, uh, ja en amen te zeggen op hetgeen wat ze besloten hebben. Ja, maar het hoeft ook ja, dus niet. de wethouder zit wel bij die uh, bespreking. Ja. Maar ja, hij is, is kan ja. er precies uitleggen de, de, de, de nadelen en de voordelen daarvan. Het ja, de, de er voordeel ervan is dat port, je één keer... ...maar die doen, weet precies alles. En, uh, die weet moeten we die maar eens een keer vragen dan. Ja. Hoe ja, dat ja, precies in elkaar dan. zit. Het is natuurlijk ja. als je in zo'n systeem meedraait... ...dan heb je één jaar een voordeel en dan weer drie jaar ja. niet... Ja. En dan, dan ineens weer wel. Dat, dat, dat... Het is een heel lastig issue. Ja. Ik denk ja, maar dat het de, lastig is hier. Hij kan, kan precies uitleggen de... waarom er geen voordeel aan is. Ja, ja, ja precies. Hm. Ik, ja, ik, ik weet het niet precies, maar ja we gaan uh, we moeten gezien wij de, de tijd uh, afronden inderdaad ja. dank je wel voor jullie komst en ja. graag gedaan uh, ja, als er echt dingen te melden zijn beetje, dan kun je altijd uh, bij de redactie aan de bel trekken en nodig we jullie graag uh, nog een keer uit oké dank je wel bedankt Ossi en, uh, en ja. Willem we gaan luisteren naar uh, Need Your Love so bad is dat ook? nee denk het niet oh die hebben we uh, al gehad oh ja die hadden we al gehad een lange lange beleving Surrounded by light, come on now I fell in love with an alien 30 uitgebreid gehad uh, met uh, Sociaal Zandvoort en de PvdA over huisvesting. En dan uh, zijn nu twee dames aangeschoven van het huurdersplatform Zandvoort. Kijk, dat is mooi, dat past dus mooi bij elkaar. Dini ja. van der Werf tegenover mij en Theresa Mok. Klopt. Ja. Welkom. Dank, dank u wel. Het, het huurdersplatform, wat, wat, wat doet dat precies allemaal?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 24 2400 Is er een goede respons op geweest? er ja, is 21% respons op geweest. 528 mensen hebben de enquête beantwoord. Dat is vrij hoog. De woonpond zegt dat uh, is een goed resultaat ja, he, dat ja. Zei, ja, want het is dan ook aardig representatief. He, maar daar gaat het ja. dus om. Ja, 20%, ja, dat is ook 20 van totaal ja. is veel in dit soort ja. onderzoeken. Ja, wel, ja, ja. Ja. ja, dus daar zijn we blij mee. En Komen daar bijzondere dingen uit? Je kan natuurlijk niet alles vertellen. Want nee, ik ga ook niet alles Ik ga dus niet alles vertellen. Uh,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 Maar dat betekent dat de woonvisie die de gemeente opstelt uh, en, en, en dit onderzoekt, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat loopt echt uh, parallel ja, bijna. Ja, dat is belangrijk. Daarvoor ja. hebben we het ook gedaan natuurlijk, ja. die ja. enquête gehouden. En daarnaast Vanwege die enquête. die de prestatieafspraken. Ja. Ja. ja. Die enquête is heel belangrijk, want dat steunt het huurdersplatform. Hm. Zouden mensen zich dat ook bewust zijn geweest van die enquête? Dat het heel belangrijk het is om dat in te vullen, zodat ze... Uh,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 dat dat niet voor mijn uh, portemonnee geschikt uh, zal dat zijn. Dat zou wel jammer zijn. Ik ja, heb, nee, ik maar heb dat geen, is natuurlijk nee. wel de realiteit, ja. want dat, dat zullen geen goedkope woningen zijn. O, ja, dat zijn allemaal koopwoningen. Dat worden word koopwoningen. Dus ja, wat dat betreft, he, ik, ik, ik praat als ik het over huurders heb, dan Zandvoort denk ik. Zit te springen om sociale ja sociale, woningen, sociale maar, woningbouw. Ja. Mm -hmm. En daar zijn natuurlijk uh, Sofia weg is gekomen. Ja. Daar Winhoff. Dus ook niet goedkoop daar. Hm. Nou. De huurwoningen ja. zijn sociale huurgrens. Sociale huurgrens. Ik ja. moet eerlijk zeggen dat ik verbaasd was hoe leuk het eruit ziet. Ja, de mensen dus, die, uh, die daar wonen, die, ik ken, ja. die je kent, die zijn er dorp allemaal is. even enthousiast. Ik woon er. Ja, nou, u woont er zelf. Ja. Dat klopt. Maar de mensen die ik dan gehoord heb, die zijn ja. allemaal die zijn verbaasd over het licht. Wat er in de woning is. En ja. over de, de, nou, de locatie, de ja. ruimte. Alles is even. Dus dat is wel een heel mooi voorbeeld van hoe het kan. Ja. Uh, maar zijn er nog meer plekken in Zandvoort waar ja, je zoiets kunt te realiseren? Er gesloopt worden. Groene flats, zelfs Die heeft op de nominatie gestaan om gesloopt te worden. Is, is dat in die flat het waar staat? Wij noemen dat de groene flats. Ze hebben allemaal een kleur daar. Oh. Is, dat is de flat voor de FOMAR. Als je aankomt rijden. Ja precies. Aan de rechterkant. Waarom zou je die slopen? Want dan creëer Omdat... je geen nieuwe woning.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 Dat de uh, energielabels uh, wat omhoog moeten. Als je nagaat dat 1161 woningen in Zandvoort. een energielabel hebben. dan heb ik het over de huurwoningen van de Krijen. Yeah. een energielabel hebben van uh, E, F of G. En dat is dus slecht. Dat is wel slecht. Uh, uh, wat is zeg maar het minste. of het, eh, nou ja, het meest positieve minste wat je moet hebben.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 Uh, een woning kan een beter energielabel krijgen. En de huur mag omhoog met maximaal dat wat aan energielasten wordt bespaard. Dan zou het voor mensen betekenen oh, nou, dat, is, dat, is dat er een win-win uh, een, een situatie is. Nou, ja, dan is een win-win situatie. En dan werkt uh, het ook Hoe kun je dat goed bepalen? Is dat dan door, te door te zorgen dat je van tevoren al weet wat je energielasten zijn voordat natuurlijk een woning opgeknapt wordt. Dat is me verteld door iemand die bij ons in die groep zit van de woonvisie. We hebben nog geen tijd gehad om daar verder naar te kijken. We hebben het wel al genoemd. Van dat is natuurlijk iets waar je gebruik van zou kunnen maken. Dat is een zogenaamde garantieregeling. Jullie als ja. platform kunnen dat natuurlijk heel ja. mooi gebruiken ja. richting, richting ja. de kei. Om daar afspraken ja. over te maken.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 Uh, hebben we een klankbordgroep opgericht waar eigenlijk allemaal delen van de raad in zit. Alle partijen ja. zijn erin vertegenwoordigd. Die hebben nog een behoorlijke taak te doen. Ja, we begonnen de... met een uh, lek om de kraan, ja. zeggen wij altijd. <laughs> <hijst2> en we zitten nu in feite al uh, in die afspraken. Ja. Ja, in de wonen, dus in, in drie jaar ja. tijd hebben we aardig wat bereikt. Het belangrijke issue is natuurlijk de presentatie van het onderzoek, de ja. uitkomsten. Nog even de locatie en de datum? NH Hotel, ja? de datum woensdag 27 februari. Januari. Januari, aanstaande dankjewel, Trees. Dat doe ik doen, toch zonder jou. zeg jij maar. Aanstaande woensdagavond. Ja, ja woensdagavond. NH Hotel, 27 januari. Zaal gaat open om half acht.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 Gerry Rutte, dankjewel Gerry, dankjewel Yvonne en Gert. Koffie, Don de Gebber vandaag. Ja, dankjewel Don, dat hebben we niet genoemd bij de opening, maar nu nog nog. Ja. De presentatie van vandaag is handig van Irene de jager. En Rob Petersen. En nogmaals, wij wensen iedereen een fantastisch fijn weekend. En, ja, graag... en we gaan eruit met de Moonlight Shadow van Tot de volgende keer.